Vivanek met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Berlijn is zeker één dode gevallen... en zijn vier mensen gewond geraakt. Er werd geschoten op een evenementenlocatie in de wijk Kreuzberg. Volgens Duitse media zijn de schutters op de vlucht geslagen. De politie en andere hulpdiensten zijn in grote getale aanwezig... en het gebied is afgezet door bewapende agenten. Waarom er is geschoten, is niet duidelijk. Duitse media melden dat er kort voor de schietpartij ruzie was. De Amerikaanse advocaat die pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde... is in een rechtszaak tegen president Trump... is veroordeeld voor een poging om sportmerk Nike af te persen. Michael Avenadi had geprobeerd om het bedrijf... ruim 23 miljoen euro afhandig te maken. Volgens de raadsman had Nike illegale betalingen gedaan... aan jonge basketballers. Hij dreigde dat naar buiten te brengen... tenzij het sportmerk hem betaalde. Nike weersprak de beschuldigingen en klaagde Avenadi aan...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 Het weer vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. De komende dag veel bewolking. In het noordwesten kans op regen en maximaal 12 graden. Zondag wijt het fors en valt er geruime tijd regen. Het is dan bijzonder zacht. De temperatuur kan oplopen tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 special mix on bbc radio one right now back in our Hallow dj booth the mouse head it's dead mouse The